maar op middernacht mij deed ontwaken om jou te schaken. Heb ik een glazen wassersladdertje gehuurd? Si, si, si, kijk je met mijn sterke handen. Si, over het hek van de veranda, zoals je weet.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 That's more cry or hearin' one I straighten east the window Of a lovely senorita And she's my wild self I'll play for penny serenade Sissi si, si, senorita Hear my love song for a penny Sissi si, si, senorita It's the penny serenade In her eyes shone the tender down a flower And sweet surrender As for me in my heart I played a lover serenade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 Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten, op het duivenplatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe, louikense canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanité. Holder de bolder, wij hebben een koe op zolder. Een grote koe. aboe, aboe, aboe.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 De hele compagnie, die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de hertensoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar reisehokjes. Geef acht, rechts, rechter, lui. wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de soep. Gedaan, wie heeft dat gedaan, wie heeft dat gedaan, die hele compagnie die heeft dit te laten staan, wie heeft er suiker in de hertensoep gedaan. Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten, zij straf marcheer, het hele stel, ik ga in het zwijntje eten, en schokkende de heide door zonder in koor. wie, wie, wie, hè, Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de erdessoep gedaan? Zie je hem, Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort door de drie platen uit 1939. Als laatste Loebandi met Wie heeft de suiker in de erdessoep gedaan? Daarvoor muziek van Piet Muizelaar met Holder de Bolder. En daarvoor...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 Uit 1939... Tot zo schaamt, uit je dan, nooit is verliefd op blonde. Het is een blond. Het is een pracht, en zijn flirt, en zijn lacht Maar die denk heeft het tot een kusten gebracht? Blonde, heeft een... De wintje geeft een hart met Frikkeldraad, blijf maar thuis, Frikkeldraad. De sergeant vroeg haar hand en de luid voor iets uit, en de kapitein stuurt haar vergeet benieuwdjes. De, de major die is voor maar al door maar ze mis. deze blijft een de stelling die oordeelbaar is, Frikkeldraad. Wat Onvervuld zee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 Ja, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. oud hollands muziek. Vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 70. En vandaag vrijwel de meeste muziek uit de jaren 40. 39, 40. Op richting de 50. We horen in het blokje van drie. Als eerste snip en snap kwartet met blonde mientje. En daarachteraan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 Maar een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verpaste al zijn centen en verkocht op plaats plaatsen knol. En de cowboy belandde in de cel. Owe taa, je fie je fin. Owe taa, je fie je fin. Owe taa, je fie je fliehe, owe taa, je fie je vier. Weer naar zijn land. Hij was ze zo arm als een mier. Hij ging naar zijn blokhut en maakte zich van kant. En nu is hij zo dood als een mier. Oude taaie, je pie je piey, owe taai, je fie je. Owe taa, je pie je fie, je fie je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 Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Het der golven gaat voor, het is een zoet geluid, dat ons niet stoort. Hmm, Onder palmen, wij met z'n twee. voor hoor een melodietje vanuit de zee. De avond daalt in de wei. Romantiek, zaten bij het licht der sterren. Kijk de man beguit ik, lachen aan, zaten zij soms mijn wens voor de stad.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 en de vooroorlogse zuilen richten zich weer op. Teleurgesteld doet koning Wilhelmina troonafstand... ter behoeve van haar dochter Juliana. En de bijzondere rechtspiegeling voorbereid in Londen... bestraft oorlogsmisdaden in collaboratie. Daarnaast is de zuivering van de pers, omroep, toneel en literatuur. De verwoesting van de oorlog als mede stilvallen van de woningbouw... tijdens de bezetting zorgt voor enorme woningnood...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 In zeildoek en met roosterbaren werd hij dien dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met vrokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het Binky overboord, die het ouwetje niet durfde zoeken omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen extra magisch dan En het oude mens een telegram. Dat was het einde van die zeeman. Een jongen. Yo, Sandra.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 Zo warm in arm je en ik laffende naar alle mond als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het leegse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lief.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 Dan gaan we kijken naar het strookje, lieve schaal. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kanten. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Alsof het blij, de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het strookje, lieve schaaf. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan dan gaan we kijken naar het sprookje die beschal Je vergeet, je vergeet je. Je zorg en je leef Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5